Janitor, you played a monitor Then you played with older boys and prefects What's the attraction in what they're doing? Hey Carrie Ann, what's your game now? Can anybody play? Hey Carrie Ann, what's your game now? Can anybody play? Something special to me Quite independent Never caring You lost your charm As you were aging. Where is your magic Disappearing Hey Carrie Ann Watch your game Now can anybody play Hey Carrie Ann Watch your game Now can anybody play What's your game now? Can anybody play? Hey Carrie-Anne, what's your game now? Can anybody play? People live and learn, but you're still learning You use my mind and I'll be your teacher When the lesson's over, you'll be with me Then I'll hear the other people saying Mooie antieke muziek hier Not bij Golfham. Zo even na 11 uur. Ja, Carrion, de Hallies. Alweer van uh, vele, vele jaren geleden, uit 1967. Dat is een tijd geleden. Welkom bij het tweede gedeelte van mijn show. Het duurt tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En behalve lekkere muziek hebben we natuurlijk ook een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg u op straat, wat zou u graag nog willen doen... wat u nog steeds niet hebt gedaan waarin u toe bent gekomen of zoiets. Ja, komt er allemaal aan. Na onder andere Elton John. Een gezellig nummer dat ze opnamen in de badkamer, dat hoor je wel, Bananorama en Rough Justice. Elton um, John ervoor met Crocodile Rock. Ik heb begrepen dat hij net een uh, nieuw album heeft uitgebracht met weet ik veel hoeveel songs. Na nou, vele jaren stilte. Dus ik uh, ben benieuwd wat dat is. En, uh, ik ga straks wel even kijken in de music store om hem legaal te beluisteren natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel belangrijk. Een beetje sombere dag vandaag. Maar ik hoop dat we bij GoFM toch het zonnetje een beetje in je huis zijn. In een huis, misschien wel aan. Een van de, de meertjes hier in het stil Zo Zou maar kunnen. Aan de kreek, gezellig. Daar gaat het lied over van Pieter Fox. Of heet hij gewoon Peter Fox? Hij komt tenslotte uit Duitsland. Een mooi jaar 2009, Houten aan Zee. Hier ben ik geboren en laufe door die straat. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik moet maar weg.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 Traumense am See unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenaubenblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.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 hartstikke zen van muziek uh, als dit. <laughs> Sergio Mendes en de Brazil 66. En vol on the hill, die we natuurlijk kennen van de Beatles. Maar in die tijden ja, was het heel normaal om Andmans liederen ten volle te brengen. Om het maar eens lekker ouderwets te zeggen. Peter Fox bijvoorbeeld met House of Zee. Voor degenen die aan de Odeedse kreek worden gezellig. Want een zee is natuurlijk in het Duitse meer. Hè? Zo is het toevallig. Mooie muziek hier op de zondagmorgen.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 Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. paris vainac night regagne les cars, les boulangers font des bâtards, il est 5h, Paris s'éveille.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 Maak Dutro hier bij GoveM. en. Il saint coeur Paris Seveille. Ja, en grappig in uh, zo'n nummer zitten opeens. Uh, zo'n zinnetje als. Uh, Paris by night. Opvolg. Maar ah, goed, gezellig. Wat word je ermee met deze informatie? Nou, helemaal niks. Rick Ashley, overigens, veelbelovende zanger. En daar is het een beetje weggebleven. gebleven. Together Forever hoorde je uit 1988 in de show. Straks gaat Jeroen van Gent uh, laten horen wat hij heeft uh, opgehaald in de straat. Tja, want uh, hij vond het wel belangrijk om van u te weten... wat zou u misschien nog willen doen waar u niet toe gekomen bent. Interessante vraag, een gewetensvraag ook bij mezelf. En we houden er wel van hier bij GoFem om gewetensvragen te stellen. Dus uh, komt er zo meteen aan, dan over een minuut of zes, zeven. Dus stay tuned. En intussen hoor jij dan de three degrees met a year of decision. kun je toch wel herinneren van vorig jaar. Dit uh, nummer van Backstreet Boys... Everybody Backstreet Back... werd gebruikt door uh, de lieden van Even Tot Hier. En toen deed er net opeens... wacht de microfoon oh, Nou ja, misschien weet je dat nog. Um, wij sturen regelmatig onze razende verslaggever... Jeroen Vergent de straat op. en Dat hebben we deze week ook weer gedaan. En hij uh, vroeg aan u op straat... wat zou u graag nog willen doen... waar u nog niet aan toe was gekomen? Nou... Antwoorden hoort u nu. Wat zou u nou graag nog eens doen, wat al de hele tijd uitgesteld wordt? Wat u zich misschien wel voorgenomen heeft, maar wat er niet van komt? <laughs> dat zijn uh, een paar lange vakanties die nog op het lijstje staan. En die ik denk van: ah, dat komt nog wel. Of uh, dat doe ik wel als mijn kind wat groter is. Of uh, nou, hij is al groot, maar uh, wat zelfstandiger is. Of, uh, maar ja, eigenlijk zijn we dat alleen maar van uh, ja, vakantie. Vakantie? Ja. Nee, op het ogenblik niet. Kijk, ik doe waar ik zin in heb, zeg maar. Dus, ja. uh, en als het er vandaag niet aan van komt, dan, uh, dan zie ik me wel weer. Wat? Ik zou wel heel graag met mijn gezin, uh, met mijn man en de kinderen een verre reis willen maken. Die ja. staat nog steeds op mijn bucketlist. Uh, ik zou nog steeds onze tuin willen veranderen. Oké. Okay. <laughs> wow. Wat zou je nog eens een keertje graag doen als je al die tijd uitstelt? En Het kan ook de grote schoonmaak zijn, je wel, dat soort dingen, maar ja, ja, dat bedoel ja. ik eigenlijk niet. Wat ik graag als een keertje zou, ja, doen, wat, zou doen, nog, wat ik nu altijd uitstel. Ja, wat je wel in je hoofd hebt, maar wat er niet van komt, weet je wel, door omstandigheden, wat zou je dan nog eens... willen? Ik op denk op. toch beginnen met starten van een eigen onderneming, hey. of iets dergelijks. Ja. Ja. Ja. En welke dat, kant moet ik dan denken, wat voor onderneming? Ja, dat, dat weet ik nog niet exact, maar gewoon iets dat je, zeg maar, voor, je, voor, je voor jezelf aan het werk bent. Ja, ja. ja. ja. Een uh, bedrijf zit dat in de financiële sector zit of iets dergelijks. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay. uh, hypotheken? Ja, bijvoorbeeld, maar ook vastgoed dergelijke. Vastgoed. ja. Nou, nee, ik heb feitelijk alles wat ik wil. Alleen als, ik nou, als je nou zegt, als je nou echt morgen een hele grote prijs wint, dan zou ik wel een reis naar China en Japan willen hebben. Maar dat is ook het enige. Echt die landen, maar verder ook niet. Om die landen te zien, echt? Ja, ja. Japan, China. Ja. Ja, nou ja, ik zou niks willen. Dus kijk, ik ga het, eh, ik ga het weer een potje bier halen. Ja. Dan kijk, we ik een pakje gewend We zijn onderweg. Dan gaan we naar huis even de vogeltjes eten er geven. O oh ja, ja. Dan gaan we naar Rotterdam. Wat gaat nu Rotterdam doen? Pilsje, pilsje kopen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, nou, studeren. En daar ben ik toevallig kort geleden mee begonnen. Dus... Hé, hey, kijk. Ja. Dus... Dat is iets wat al heel lang... Ja, klopt. Nooit ja. Op, op, uh... van gekomen. Nooit iets waarvan ik dacht van, daar ga ik voor... Kinderen, werk, geen tijd. We zijn nu wel uitgesteld, toch van gekomen. Ja. ja. Ja, dat is misschien een beetje gek, maar ik zou nog wel een keer in een in straaljager. Want ik heb ongeveer in elk vliegtuig gevlogen, maar nog nooit een straaljager. Dus. Je hebt allerlei vliegtuigen al gedaan? Hé, hey, waar is dat voor? Voor een opleiding? Of nou, voor? ik wil zelf piloot worden. En ik vlieg ja. zelf ook al. Um, maar ja, nog nooit in de Wauw. Ze hebben ook nog wel een keer in zitten. Ja, dat kan wel, hè? Met, met een duo uh, waar de ja, twee klopt, in kunnen. Ja, Maar het, het duur, is best duur. Dus. Maar dit kun je wel... Het, ja, is, het, kan wel kan het. het is wel te doen. Dit is wel te doen. Oké. Ja, dan moet je iemand kennen die bij een uh, luchtmacht werkt of zo. Ja, ofzo. klopt. Maar... Het is nog niet gelukt. Nee, het is nog niet gelukt. Misschien leuke oproep als de reacties komen <laughs> dat ik het door kan geven. Ja. ja. Een straaljager. Maar, welke heb je al wel gedaan? Ben ik wel benieuwd eigenlijk. Ja, maar echt, echt ongeveer alles. Ja? Ja, ja, Geef eens een voorbeeld, hoor. dat is leuk. Ja, van uh, gewoon van de straalmotoren, gewoon van Boeings Airbus naar uh, in een Mustangs. Ja, echt gewoon echt. Ja, die alles. echt alles. Heb je er allemaal achter? Uh, Spitfire ook. Echt ja? Ja, ingezeten of ik echt gevlogen? Nee, ingezeten. Ingezeten in ieder geval. Maar nog niet, nog niet gevlogen. Maar echt een straaljager met een hoge snelheid. Ja dat, is, uh... ja, dat lijkt me nog wel een keertje leuk. Ik ben geloof ik een heel tevreden mens. Ik weet het eigenlijk niet wat ik graag zou willen doen. Ik, ben, uh... ik heb al zoveel gedaan eigenlijk. Nee. Oh ja, dat is ja, uh, veel gereisd en zo. Nee. Ja, okay. ja, we kinderen in Amerika wonen, dus je gaat daar ook veel heen. Nee, ik heb verder eigenlijk... Uh... Nee, ik ben een heel tevreden mens. Ja, dat kan ook. Je <laughs> kunt rust wel. op uw lauren, zeg maar. Je ja, kunt beogen dat op wel. een lange geschiedenis <laughs> ja, van uh, ja, leuke dingen. En, uh... Wel leuke dingen, ja. om kijken, ja, heel leuk. Dus het is niet per se iets waarvan je zegt: oh, dan nee, moet ik nou ook nog eens. Nee hoor, ik heb uh, geen bucketlist. Nee. <laughs> oh ja, zo heet dat, dat vergeet ik helemaal. Ja, nee, ja maar nee. dan krijgen we zo'n zo Amerikaanse dus, term. Dat... De, ja. Wat zou u graag nog eens doen, wat er ligt, maar komt er niet van? Wat, tot nou, nu toe... wat ik graag zou willen hebben, maar niet willen doen. <laughs> nou, wat zou je graag willen hebben? <laughs> ik, uh, dus ik wil altijd al heel graag een Jeep hebben, maar uh, die kan ik niet betalen. Dus, uh... Maar dat valt in de, in de categorie van de vraag helemaal. Ja, ja. ja, ja. Tuurlijk. Een Jeep, ja. Ja. Helaas. En, en een goede voorwieldrive, mooie... Ja, zo'n Jeep Wrangler, die zie je hier bijna niet heel erg veel, maar... Uh, Oké. Okay. Ik hou van voorwieldrive, dus uh, <laughs> ik rij ook als ik in Amerika ben en rij ik er altijd in, dus... Uh, Eentje importeren uit Amerika? Ja, al. nee, dat is veel te duur. Dat is hartstikke duur. 10.000 BPM is meer dan de prijs van de auto. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus... je zou hier op moeten, kop moeten tikken? Ja, maar dan nog. Dan zit je, die BPM zit je aan vast. Maar dat is gewoon veel te duur om ik te kopen. Ik heb rijden. ook gekeken vanuit Duitsland, maar... Oh. Nou, het is best duur voor een auto. Ja. <laughs> auto die 45 kost en 115 uh, aan, uh, voor de klant. Dus het ik het dubbele voor, uh, aan de belasting, nou, daar begin ik niet aan. Nou, ik wil heel graag met mijn oma op vakantie of even weg. En daar zijn we echt al drie jaar mee bezig. Maar het gebeurt gewoon nooit. Oké. Okay. Omdat het elke keer niet kan. Maar uh, dit, maar dat is wel iets wat ik graag zou willen doen. Gewoon ja. Nou, dat ja, was dit jaar natuurlijk een, een vervelend jaar voor vakantie Ja, klopt. Zo. Dit jaar ging het sowieso een, Ja, we hadden weggekund naar uh, een weekendje. Maar ze is wel oud, dus dat is niet zo handig. Maar ja, dat is wel iets... Uh, Stel je voor dat ze het nu hoort? Want het, ja, het is niet live, maar het nee. wordt uitgezonden. Ja. Wat ga je er dan doen? Ga je dit jaar nog doen of volgend jaar oppakken? Ja, ik denk gewoon dat we iets moeten plannen. Gewoon even een afspraak moeten maken: van dat als dit allemaal voorbij is, dat we het dan gewoon doen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Stilers weer hier in de show bij jouw Govern. Oh, uh, buiten is het 9 graden. Wordt nog iets warmer vandaag een graden van 11. En hebben we het wel gehad ongeveer, het ja. kan toch wel een beetje warm te zijn voor de uh, tijd van het jaar voor de tijd van het jaar. En voor uh, Wil Andy en oh, what a kiss. Uh, wij hier maar kletsen hier in de studio bij Koven, maar het beste wat we kunnen doen is eigenlijk zwijgen goede tip van het goede doel. Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Te... Wil je daar naar nacht kijken? tot ik alles van je weet Met alle mensen, vergelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet De asombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí.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 de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de estos no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.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 een beetje Vitamine D-muziek van Julio Iglesias. Vanwege de zomerse klanken natuurlijk. Zo'n paar weken voor de kortste dag van het jaar. Dus ik kan me voorstellen dat je wat Vitamine D kunt gebruiken. Althans muzikaal gezien. Amor de mis, amor. Julio Iglesias dus. En het goede doel. En zwijgen. Dat gaan we maar doen. En luisteren naar prachtige muziek van de Kors. Intussen is mijn collega ook alweer binnen. Johan Sponserlee. Dus gezellig straks. Dus blijf luisteren. Hier zijn de koers. Old Town. The girls are full. She brought the rules. She hurt them hard. Zondagmorgen is alweer gevlogen, hier, zo eerlijk gezegd, bij Govem Althans voor mij. En ik hoop uh, bij jou ook met die geweldige muziek. En uh, leuke informatie. Volgende week ga ik dit trucje nog een keer doen. Dan ook weer vanaf 10 uur en dan hoop ik dat je er weer bij bent. In ogenblik, uh, Johan Sponsley. En hij gaat je oren verwennen met uh, nou ja, wat meer hedendaagse muziek ook. Maar dat wordt weer bar gezellig. Dus stay tuned bij Govem Tot besluit van de Show, Laura. Pausini. Nee, niet in haar oorspronkelijke taal, maar een hele leuke van een jaartje of wat geleden. Luister mee naar Surrender. Fijne dag. I can't pretend anymore, that I am not affected, I'm not moved. I can lie to myself that I'm not always thinking of you.